Clemens spelers met het NOS-journaal. De kans dat een zedendeling goede methode om het risico op herhaling te, bes te beschouwen... maar die wordt in Nederland niet gebruikt, zegt de nationale rapporteur... Mensenhandel en Seksueel Geweld, Corine Detmeyer. Volgens Detmeyer loopt de samenleving daardoor onnodig risico. In onder meer Groot-Brittannië en de VS wordt met statistisch onderzoek bekeken... hoe gevaarlijk een zedendelinkwent is. Of die een psychische stoornis heeft, speelt daarbij geen rol.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 Gevangenen. Vele kwamen om door ziekte en ondervoeding. De man die gisteren in München vier mensen licht verwonden met een mes... leidt aan achtervolgingswaanzin. Volgens de politie heeft hij gezegd dat hij achterna gezeten... en bedreigd wordt door een bepaalde familie. De man van 33 had volgens de politie geen terroristische... of religieuze motieven voor zijn daad. Hij is naar een psychiatrische inrichting gebracht en wordt daar onderzocht. Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord ruim gewonnen. In Rotterdam werd het vanmiddag 4-1. Dolberg scoorde twee doelpunten. PSV blijft koploper door een 3-0-zegen op Heracles. AZ won met 3-0 thuis van Utrecht. En Vitesse haalde uit in Friesland. Tegen Heerenveen werd het 4-0. Het weer buien en veel wind. Het is een graad of 12. Morgen veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Het wordt morgen 14 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Samenstelling in presentatie Ruud Jansen. Zondagavond 7 uur. Uh, dat betekent natuurlijk weer CFM Klassiek. In een vorige uitzending liet ik u al eens een kort fragmentje horen uit de schilderijen tentoonstelling, oftewel pictures at an exhibition van Modest Mussorgsky. En het leek mij toen een aardig idee om u dat prachtige stuk eens helemaal voor te schotelen. Nou, dat gaan we dus nu doen. We gaan het doen in een uitvoering van het de Wiener Philharmoniker, onder leiding van Gustavo Dudamel. Het stuk bestaat uit een heleboel kortere delen, al die schilderijen dus, waar je langs loopt. En ik noem u afzonderlijk even de titels, zodat u straks ongestoord in één stuk kunt luisteren. Deel 1 is de promenade nummer 1. Dan krijgen we deel 2, dat is Gnomus. Deel 3, de promenade nummer 2. Deel 4, The Old Castle. Deel 5, promenade nummer 3. Deel 6, de Tuileries Gardens, oftewel de getuinen bij het Louvre. Dan krijgen we deel 7... Biedlo. deel 8 de promenade nummer 4 dan 5 The Ballet of the Unhatched Chicks deel 10 Samuel Goldenberg und dan deel 11 de Market et Limoges 12 de Catacomba et Sepulchrum, eh, Sepulchrum Romanum Moeilijke titels allemaal. Deel 13, Cum Mortuis in lingua. Mortua. Dan deel 14, The Hut on Chicken's Legs. En deel 15, en dat is het laatste stuk, The Great Gate of Kiev. Gaat u genieten van de complete uitvoering van Moesorskis, de schilderijen tentoonstelling. Dat was hem dan in zijn volledige lengte en pracht de schilderijen tentoonstelling van Modest Mussorgsky, Vijftien delen lang. We zullen de afzonderlijke namen voor u dat allemaal graag wil weten, nog op onze Facebookpagina zetten, zodat u nog eens goed kunt nakijken. Uh, Waar dit stuk uit bestaat. Het is dus inderdaad een schilderij, een tentoonstelling. Met daartussendoor de loop van het ene schilderij naar het andere schilderij. Dat zijn dan de promenades. En voor de rest hebben de schilderijen allemaal dus prachtige namen. We zullen die namen op Facebook zetten. Dan kunt u dat nog eens rustig nakijken. En de popliefhebbers die kennen het stuk natuurlijk omdat Emerson... Lake en Palmer er een uh, integrale popuitvoering van gemaakt hebben. Maar goed, dit was dus de uitvoering in, uh, van uh, de wiener. Philharmoniker. Uh, van uh, Rusland naar Amerika is in de muziek een hele kleine stap. En als dan die Amerikaan ook nog emigreert naar uh, of een bezoek brengt aan Parijs, dan is het helemaal internationaal. Een American in Paris. En dat is een stuk geschreven door George Gershwin. Het wordt uitgevoerd in dit geval door het RTV Slovenia Symphony Orchestra onder leiding van Carter Nice. Is niks als je van die uh, lange stukken draait. Maar dan ben je ook snel door je eerste uur heen. Dus we gaan alweer naar het laatste stuk in dit eerste uur van CFM Klassiek. En dat is uh, een opera stuk. Het komt uit de opera Nabucco, uh, van uh, Verdi, natuurlijk. Maar dat wist u al, denk ik. Uh, het is de Chorus of the Hebrew Slaves, oftewel, heel simpel zoals wij het kennen, het slavenkoor. Het wordt uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra en de London Chorus, onder leiding van David Perry. Tot straks, na het nieuws van 8 uur.